Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. 50 jaar, The Rolling Stones. Maandag 2 april, in de stadsgehoorzaal in Leiden. The Rolling Stones tribute met het Metropoolorchest. De drie J's: Van Dikhout. Marcel de Groot, Tim Ackerman, Erwin Nijhoff, Elske Dwal, Daniel Bozeven, Ben Saunders en Charlie Luske. Ga voor kaarten naar radio 2.nl.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 NOS, NOS Radio Langs de Lijn Met Ronald Dood. Goedenavond en welkom. Morgen, aflevering 10.000. Dan zal dit 9999 wel zijn. Eén uh, wedstrijd is al een kwartier bezig: dat is Roda tegen Vitesse. Vitesse ja, uh, gaan waarschijnlijk play-off voetballen. Want een heel gat naar boven en een heel gat naar onderen. En in, net onder dat gat naar onderen staat Roda. Zeven punten maar liefst minder dan de Arnhemers. En die houdt ja, maar een overwinning zou een vier punten zijn. Uh, zelfs ja. na 99, 199 ja. kunnen we dat nog uitrekenen. Dat is maar een verlieswedstrijd en een één punt. Uh, goed, dus belang vooral voor Rode Inc. Dat wil graag in het linkerrijtje komen. Nou, laat ik maar meteen beginnen. Er is nog niet gescoord. Men heeft keurig gewacht op het begin van deze 9999-uitzending de van langs de lijn. Het staat 0-0. Eén kansje gezien. Nu is Rode in de aanval, Kan gevaarlijk worden als Jonker tegen de vlakte gaat. En de vrije trap mee krijgt het vervolg daarvan natuurlijk zo dadelijk. En zo dadelijk zijn er nog meer wedstrijden. Om kwart voor acht Heerenveen, VVV en Naknek. Dat mag je dan één keer, of liever gezegd twee keer per jaar zeggen. En er is om kwart van negen ook nog een late wedstrijd. ADO tegen FC Twente. En ook in de Eerste Divisie is er nog een wedstrijd Telstar eindhoven We houden u op de hoogte van de stand van Zaan. Oh, oh, oh me Israel Get up in the morning, sleeping by red side so that the uh, I'm chosen a Die Israelites. Lights. Uh, en Jan had kan vertellen dat ze even gewacht hebben met scoren. Dat gaan ze nu wel doen, Andy? Uh, ik verwacht het wel, Ronald, Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan is dit een uh, doelpuntrijk duel tussen Roda en Vitesse. Vorig jaar 4-1 hier. Uh, eerder dit seizoen in Arnhem was het uh, 5-0 voor Vitesse. Nu 0-0. Twee goede schoten gezien. Beide kanten 1. Ibarra voor Vitesse net uh, naast het doel. Van keeper Kieshek en Mats Jonker zojuist net over het doel. De rode in de aanval. Voorzet, ja, komt makkelijk in de handen van Piet Veldhuizen terecht. En die kijkt meteen om zich heen. Waar zal hij die bal eens naartoe gooien? Twee ploegen die het geel en het zwart in... Oeh, slecht gegooid, slecht gegooid. Zomaar in de voeten van Jonker. Jonker gaat lopen met de bal. Jonker geeft de bal aan de buitenkant naar Vormer. Vormer kan hem niet binnenhouden. Beide ploegen dus die als clubkleuren groe, uh, zwart en geel hebben. En dus speelt de thuisboek in het zwart met geel. En wit met, nou wat is het, uh, Mars, bruin, donker. Uh, ik ben een beetje kleurenblind. Geen idee. Een donkere kleur in ieder geval. Uh, daar speelt Vitesse in. Jonker is aan het uh, jagen op uh, de... Uh, Japanner uh, uh, Yasuda die, uh, speelt de bal dan via deze jonker over de achterlijn. En kan, uh, het is paars hoor ik uh, van iemand die niet kleurenblind is. Uh, waarin uh, Vitesse speelt. Uh, Piet Veldhuizen gaat de bal in het uh, spel brengen bij die 0-0 stand. Tiende plaats dus voor Roda. 34 punten, zevende plaats, 41 punten voor Vitesse. Ja, en met het behalen van de bekerfinale door uh, Heracles is de boel een beetje... Ja, laten we maar zeggen opgeschud. Want men had eigenlijk verwacht dat uh, AZ wel in de finale zou komen. En dan zou je bijvoorbeeld met de play-offs een uh, plaatsje naar beneden kunnen gaan. Wie er in de play-offs gaan komen. Maar omdat Herakles het zo goed heeft gedaan en in de finale staat. Uh, moet je gewoon op de achtste plaats gaan komen om in de play-offs te komen. Uh, zevende plaats dus Vitesse, dat is belangrijk. Balbezit voor een via een vrije trap. ...voor Rode SC in een lekker vol stadion. Fantastisch uh, weer natuurlijk, heerlijk voetbal weer. Alle spelers met zo'n beetje korte moutjes. En ook uh, de journalisten zitten er uh, uh, relaxed bij. En zitten te kijken naar een wedstrijd die maar niet op gang wil komen. Uh, want we hebben nu uh, gespeeld, uh, 23,5 minuut. Twee kleine kansjes. En dat is gewoon te weinig om het publiek te vermaken. Je zit ook een beetje gapend voor zich uit te kijken. Ook weer als deze bal van achteruit van Roda niet aankomt. En Boni de bal heeft. Maar Boni heeft twee mannen op zijn lijf. Wel aardig om te zien. Terwijl Boni een overtreding maakt. Uh, de topscores van beide kanten. Hoe ze het gaan doen zijn twee hele goede spitsen. Boni natuurlijk bij Vitesse. En wat te denken van Sanhadip Malki. De Syriër met 20 doelpunten. Malki krijgt even een uitbrander van de scheidsrechter Jan Wegerreef. Omdat hij de bal niet uh, netjes gaf aan de tegenstander voor de vrije trap. Vrije trap genomen. Teruggespeeld in de eigen verdediging. Waar niet Rob Wielaert staat. Die is uh, geblesseerd. Maar uh, via Bart Biemans is de bal naar voren gegaan. De loge zoekt de diepte. En wordt ook aangespeeld maar niet goed. Dan komt de bal toch terecht uh, bij uh, Roda. En daar is de doelpunt. Haha! Mooie goal, zeg. Bij wie komt die bal? Bij Davy de Beulen. En die geeft hem dan voor. En dan moet het wel Malky zijn. Die scoort. Beetje onoplettendheid hoor, achterin. Uh, goede actie van Davy de Beulen, die de bal opeens voor zijn voeten krijgt. De bal voor het doel geeft. En bij de tweede paal staat hij gewoon voor zijn 21ste, Malky. Hij scoort, uh, ik, denk, ik moet even in de herhaling zien, ik dacht dat het Malki was bij de tweede paal. Die als een duveltje uit het doosje daar tevoorschijn kwam. En ja hoor, natuurlijk uh, is het uh, San Harib Malki, de Syriër, 21 doelpunten al voor Roda. En de voorsprong is 1-0, Roda leidt tegen Vitesse. Sander met Next2Me. Dus. Ro Roda Vitesse, net beloofde Andy en doelpunt. Dat kwam er ook. Wat beloof je nu? <laughs> ja, Ronald, het is, er zitten ook nog kleine kinderen te luisteren. Het is uh, 1-0 voor Roda tegen Vitesse. En Malky is toch wel een fenomeen, hoor. 21 doelpunten alweer. En uh, het record van Roda in één seizoen... maar meteen even opgezocht. 23. En van wie was dat, Ronald? Inderdaad, Dick Nanninga in 1977 en Eriksen in 1984. bloemenkoopman, is, geloof ik. Hè? Ja, eh, mooie goal heeft hij uitgescoord tijdens, ja. uh, in Argentinië. Argentinië met het hoofd. Ja. Uh, Balbezit voor Vitesse. Dat moet toch wat terug Alleen was het niet genoeg toen, hè? Ach, maakt het uit, joh. Nou het, ja. Ik denk, uh, bijna hadden we hem toch gekregen. Bijna ja. hadden we hem toch gekregen. Ja, ja, ja. Bij, uh, <laughs> Nou, <laughs> dan had ik hem niet meer <laughs> willen hebben. Nee, ik ook niet. Hadden we hem teruggestuurd. Maar ja, wat hebben wij er om nou over te zeggen. Wij doen uit uh, 10.000 keer langs de lijn. Uh, goed. Het is uh, balbezit voor uh, Rona maar weer. En ik moet zeggen, achterin is het echt... Uh, uh, Johan Kruijs zou zeggen, geitenkaas. Het is uh, niet best bij Vitesse. De ene naar de andere kans werd weggegeven. Malki bijna zijn 22e. En dat is uh, maar goed voor de wedstrijd dat dat niet gebeurde. Want uh, Vitesse moet wat gaan doen. Maar Vitesse doet nog helemaal niets. Krijgt nu wel een vrije trap. Omdat Malki een overtreding heeft gemaakt. Heel laat geconstateerd... Het laat gevloten in ieder geval door Weger. Even keek even hoe het spel verder ging. En dus mag... Uh... Er een vrije trap genomen gaat worden. En dan uh, wordt de bal weer eventjes teruggebracht naar de middenlijn. Nou, eens kijken wat dit uh, gaat opleveren. Als uh, achter de bal de Japanner Yasuda staat. Veel nationaliteiten. Roda bijvoorbeeld één Nederlander. Ruud Vormer. Verder heel veel Belgen. En uh, die vrije trap komt terecht uh, voor de voeten van Davy Prupper. En Prupper uh, is de vervanger van Jan-Arie van der Heijden die uh, geschorst is. De bal komt uh, niet voor het doel. Levert wel een hoekschop op voor Vitesse. Omdat Van Ginkel de bal via tegenstander over de achterlijn speelt. En dus mag Vitesse alweer de derde hoekschop nemen. Heeft nog niet veel opgeleverd. Maar je weet het maar nooit als uh, uh, natuurlijk uh, Gordam Cascia naar voren gaat. Uh, bijgetekend voor, ik dacht, drie of vier jaar bij Vitesse om kampioen te worden. Komt die bal voor het doel. Wordt uh, moeizaam weggekocht uit de verdediging door Bart Biemans. En uh, weer opgevangen aan de linkerkant. Uh, komt de bal weer voor het doel. Kan er gekoopt worden? Ja. Maar niet door iemand van Vitesse. Uh, door iemand van Roda. En dat levert weer een hoekschop op. Nu van de rechterkant. Nou, laten we die dan nog maar even meenemen om uh, mogelijk dat doelpuntje uit dit uh... Uh, stilstaande moment uh, te halen. Aan de rechterkant met het linkerbeen is het Butner. De uh, middenvelder die die bal gaat nemen. Richting tweede paal. Boni de lucht in en dan uh, komt hij de bal half. Komt de bal weer terug bij Butner. Kan hij hem nog een keer voorgeven? Doet hij dat ook? Nee. Beweging buitenom en dan met het rechterbeen de voorzet. En dan uh, wordt er uh, ingeschoten door Ibarra. En dan uh, met heel veel moeite verdedigd door Rode C. Omdat Ibarra een uh, uh, kerkraatbeen raakt, gaat die bal er niet in. En blijft het 1-0 in het voordeel van rode ESC. En dat alles na 31,5 minuut spelen. Doelpunt te maken, eigenlijk normaal, Malky. En wij kijken even wat er in het buitenland gebeurd is. Allereerst Engeland, Chelsea, Tottenham Hotspur, 0-0. Arsenal, Aston Villa, 3-0. Swansea City, Everton, 0-2. Norwich City, uh, Wolverhampton, Wonders, 2-1. Liverpool, Wigan, Athletic, 1-2. De ene kwam wel van Suarez, die ene van Liverpool. Sunderland, de Queen's Park Rangers 3-1. En Bolton, Wonders, Blackburn, Rovers, 2-1. Om half zeven begonnen Stoke tegen Manchester City... en daar is nog niet gescoord, 0-0, vlak voor rust dus. Manchester United gaat met 70 uit 29 aan kop. Een op één punt 69 uit 29, gevolgd door Manchester City. En dan is het gat heel groot, want Arsenal heeft er 58 uit 30. Tottenham is vierde 55 uit 30. En dan volgt pas Chelsea met 50 uit 30. Onderin eh, vierde van onder de Bolton Wanderers 26 uit 29. En de drie onderste ploegen hebben 30 wedstrijden gespeeld. Queen's Park Rangers en Wigan Athletic hebben alle twee 25 punten. En de rij wordt gesloten door de Wolverhampton en die hebben er 22, drie minder dus. Dan de Bundesliga: Bayern München, Hannover 96, 2-1. Weer de Bremen, Augsburg 1-1. Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, 1-2. Mainz tegen Hertha BSC, 1-3. En Freiburg, Kaiserslautern, 2-0. Om half zeven begon het Schalke 04 tegen Bayern Leverkusen en het is daar 1-0. Borussia Dortmund gaat een kop 59 uit 26, gevolgd door Bayern München 57 uit 27. Kladbach is een beetje afgehaakt, 51 uit 27... en Schalke 04 heeft er nu 50 uit 26... Onderin, vierde van onderen, Augsburg en Hamburg SV, allebei. Derde en vierde van onderen, 27 uit 27. Dan volgt Hertha BSC, 26 uit 27. En de rij wordt gesloten door Kaiserslautern, 20 uit 27. En dan nog uh, in Spanje een tussenstand Real Mallorca tegen Barcelona. Een ruststand is dat, zelfs 0-1. En in de Italiaanse serie A is het rust bij AC Milan tegen AS Roma. En daar is het 1-1. When you kiss me Can't you see it In my smile I'm in heaven When you hold me You make my Mind go wide Guess I could fall into A whole World of trouble Over you Molina You're an angel, I've got heaven in my hand Melina, sometimes I wonder if they'll ever understand Guess I could fall into a whole world of trouble over you guess I could fall into a whole world of trouble over you. Molina, before I met you, I'd always walk the line. I know you'd leave me if I let you. The blame's entirely mine. Yes, I could fall into Oh, world of trouble Oh, you Oh, Melina, don't go James Hunter met Molina. Harm van Veldhoven is aan zijn afscheid toe. En dit is, eh, afgezien van wat hij allemaal gepresteerd heeft met Roda... niet het beste seizoen van de Limburgers, Andy. Nou ja, het is heel wisselvallig geweest. De afgelopen weken is het gewoon heel matig. De afgelopen vijf wedstrijden zijn er vier van verloren gegaan. En dus... Eh... Uh, voor die tijd ging het uh, uitstekend met uh, zijn ploeg. Want toen stonden ze echt steeds uh, zo rond die zesde, zevende plaats. En vergeet niet, het is een, een ploeg met heel veel geldproblemen al jaren. Nu uh, 1-0. De Lorge alleen op de keeper af. De Lorge probeert langs te gaan. Lukt niet, hij heeft nog altijd de bal bezit. En dan schiet hij er toch in. Zo, dat is een knap. Het is 2-0 voor uh, Roda. Is het uh, De Lorge? Ik dacht het wel. Of is het Hemte? Het kan... Nee, het is Hemte. Uh, nee, Hemte uh, de Beulen, sorry. Uh, het is in ieder geval doelpunt voor Roda. De Beulen krijgt de bal. Hij lijkt nogal veel uh, op de loge. Uh, even kijken. Nee, het is inderdaad uh, de Beulen. Ik moet even naar het rugnummer kijken. Lijkt sprekend op de loge. De rechtsbuiten heeft ook uh, lang haar en zo'n uh, staart. En scoort uh, dus de Beulen, voor alle duidelijkheid. Davy de Beulen, de Belg, scoort een heel vrij doelpunt. Ik kan niet anders zeggen. De bal wordt de diepte ingespeeld. De Beulen lijkt langs de keeper te gaan. Heeft de bal dan voor zijn rechter. En dan komt van Anel de bal nog wel aanraken. Maar de bal gaat knap het doel in. En zo staat het zomaar 2-0 voor Roda. En is het eindelijk een keer geen Malki die scoort. Maar de beulen dus voor uh, Rode SC. En je had het over Van Veldhoven. Vier van de vijf wedstrijden verloren. Maar nu gaat het uitstekend. Want na wat is het, 38 minuten spelen gewoon 2-0 voor. En moet Vitesse gaan komen. En Vitesse komt ook. Hier is uh, de schot. Zo! Oh, hey. ho, ho Wat een doelpunt! Geweldig! Davy Prupper, nog geen 30 seconden na de 2-0 is het Davy Prupper. Die hem eerst op de borst neemt, dan even op de knie. En dan een stuitje en dan gigantisch in de bovenhoek knalt. Wat een heerlijk doelpunt van Davy Prupper. En ik zei het al, de wedstrijd is gewoon weer helemaal open. 2-0 uh, was het. 2-1 wordt het door een beauty van uh, Prupper op de rand van het strafschopgebied. Eén keer, twee keer raken en dan snoeihard uithalen in de rechterbovenhoek. Keeper Kieshek is kansloos. En deze leuke wedstrijd. En volgens mij zei ik al dat hier veel doelpunten vallen. Nou, die vallen ook. Het staat 2-1 in het voordeel van Rode EC. Een minuutje of zes voor rust. Toen Céline van Gernner heeft een prachtige entree gemaakt na een maandenlang blessureleed. Ze veroverde zilver op het onderdeel brug bij challenger Challengerwedstrijden in het Duitse Kotboes. Van Gernner werd eerder niet geselecteerd voor de Olympische Spelen. Ze kan met een goed gevoel terugkijken op de wedstrijd in Duitsland. Uh, nou, een hele mooie uh, uh, terugkomst eigenlijk. Het is weer mijn eerste internationale wedstrijd sinds de afgelopen WK, sinds mijn operatie. En uh, ja, mooier dan dit zou het eigenlijk niet kunnen. En ook goed voor zelfvertrouwen? Ja, zeker. Als, uh, ik ben blij dat ik hierheen ben gegaan, gewoon weer om ja, ervaring weer op te doen. En je merkt toch wel even dat je eruit bent geweest en het is wel goed om weer terug te zijn. Hoe komt het dat je dan hier zilver haalt, uh, hard getraind, snel hersteld? Uh, nou ja, brug heb ik natuurlijk wel een beetje kunnen blijven trainen. In het eerste deel natuurlijk niet, maar later kon ik weer gewoon vrij snel weer mijn oefeningen oppakken. En uh, nou ja, dit is het resultaat. Ja, want gelijk na de operatie op je, aan je voet, uh, die was in het gips. En toen heb je inderdaad, dat zag er een beetje vreemd uit op televisie, heb je gewoon met gips heb je getraind. Dat, dat heeft ze dan uiteindelijk uitbetaald. Ja, klopt. Uh, ja, hard werk wordt beloond, zeggen ze altijd. En dit is, uh, In dit geval zo ja. Nu heb jij een kort geding aangespannen tegen de Turmbond. Want jij wil ook naar de Olympische Spelen. En dat niet uh, wyoming Marcela gaat. Dat is over uh, twee, twee weken. Wat voor invloed kan deze score nou hebben op dat kort geding? Uh, nou ja, dat, ik weet niet of het echt invloed zal hebben. Want ik, moet, uh, ja, ik heb mijn nominatie gehaald op balk. En ik moet nog steeds vormbouw gaan tonen op balk. En uh, ja, dat wil ik, uh, als ze me de kans geven op aankomende EK... of komen er nog twee World Cups aan, om het daar te laten zien. Uh, hoe gevoelig zal de, de rechter of de selectiecommissie van de KNVB of de, de belangrijke mensen van de turnbond zullen die zijn voor jouw scoren hier op brug? Denk je dat ze dat zullen laten meewegen? Ja, dat is een hele goede vraag. daar ja, kan ik niet veel over zeggen, denk ik. Ja, de, de, het feit waarom Jeffrey heeft gewonnen... die regel geldt natuurlijk eigenlijk ook voor mij, gewoon... Uh, ja, dat ze te vroeg hebben besloten. En dat is ook de reden waarom ik naar de rechter ben gestapt. Kun je, kun je dat nou daartoe lichten? Ja, uh, het is duidelijk waarom ik kort geding heb aangespannen. Maar is dat nou een lastig besluit om dat te doen? Want eigenlijk uh, pak je misschien uh, ook het ticket van Marcelo af. Hè? Stel dat. Ja, dat is waar. Maar uh, ja, hij gaat toch voor het hoogst haalbare. En dat is in dit geval de OS. En ja, daarom, zeker aangezien Jeffrey het nu gewonnen had tegen de Bond BNE, heb ik ook die stap gezet. Je hebt zoiets van, ik ben eigenlijk al een paar jaar. Wel de betere tunster in Nederland. En ik hoor op de spelen. Dat zeg je eigenlijk? Ja, ik heb afgelopen twee jaar inderdaad op een WK-finale gestaan. En ik zou dat graag het de OS ook willen laten zien. Het kort geding is op 16 april. Wat verwacht je? Ik weet niet. Ik laat het allemaal over me heen komen. En uh, ja, ik hoop dat ze dat mee doen. En dat zijn Selina van Gerner tegen Vlado Veljanoski. We gaan luisteren naar Andy Houtkamp. Uh, ik zal de hele uh, even in de tas doen. En kijk naar de wedstrijd tussen Roda en Vitesse. Uh, leuke wedstrijd natuurlijk. 2-1 de stand. Prachtig doelpunt van die uh, Davy Prupper. Toch nog eventjes uh, terughalen hoor. Want hij uh, een, een, vuurde een streep af. En dat... En dan te bedenken dat hij uh, in het team van John van der Brom staat. Omdat Janari van der Heijden geschorst is. Dus bal bezit weer voor Vitesse. Bal voor het doel. Oh, dat is bijna een misverstandje tussen twee mensen: namelijk de keeper en Vukovic. De keeper is Kishek, een pool. En Vukovic is een uh, uh, Servier. Maar niemand kan profiteren van Vitesse. En de bal gaat over de achterlijn. Terwijl als ik nu even op het veld kijk, zie ik Adil Ramzi in de middencirkel liggen. En hij heeft een blessure. En dan komt de verzorgen van Roda het veld op, dat is hij geloof ik al 131 jaar die man. En dat is ook te zien, maar hij is er op tijd bij om te proberen deze Adil Ramzi weer op de been te krijgen. We zitten een minuutje of drie voor de rust van een hele aardige eerste helft. 2-0 werd het onder andere door De Beulen. 1-0 Malki, 2-0 De Beulen, 2-1 Prupper. Leuke wedstrijd om naar te kijken met nog een paar minuten te gaan. De Madley van Gardunor. Nord. Bijna rust moet het zijn in Kerkrade. En die Ja, Zo rustig als du Nord is het hier niet geweest in de eerste helft. We zitten in de laatste minuut. Extra tijd twee minuten. 2-1. de voorsprong voor Rode JC in een aantrekkelijke eerste helft. Met balbezit uh, voor Butner aan de linkerkant. Een uh, slecht paasje, maar wordt opgepakt door Anan. Dan komt de bal toch nog bij de doelpunt te maken Davy Prupper... Uh, een van de twee Davies die heeft gescoord in uh, deze wedstrijd tot nu toe. De bal gaat naar Butner, Butner naar Anan. Anan, bal breed, Cascia, uh, Cascia probeert de bal weer in het te brengen. Maar dat lukt niet. Uh, dan uh, wordt hij, uh... oh, ik wilde zeggen, wel weer teruggebracht. Maar dat hoeft niet, omdat er een overtreding wordt gemaakt door de aanvoerder. De Georgiër van uh, Vitesse, Cascia die uh, teruggaat uh, naar zijn plekje achterin. En dan is de vrije trap voor Rode JC. We zitten in de slotseconde van de uh, eerste held. 1-0 Malki. 2-0, De Beulen, 2-1. En met name die laatste, die moeten we gewoon een keer nog terugzien op tv... omdat hij heerlijk was, eh, vol op de vreef. En dat eh, is het allerlekkerste wat er kan gebeuren voor een voetballer. Yasuda probeert de bal binnen te houden met schoenen die zo ongelooflijk oranje zijn... dat ik me niet kan voorstellen dat je daarvoor moet betalen. Hij eh, heeft de bal ook niet binnen kunnen houden met die eh, fluoriserende schoentjes. En eh, de inworp is voor Roda. Roda wacht dan en wacht op het fluitje van de scheidsrechter Weger heeft. Dat heeft hij nu gedaan. Applaus voor het publiek. Die hebben een vermakelijke eerste helft gezien die we afsluiten met een voorsprong voor Rode SC tegen Vitesse van 2-1. Het was de dag van Bob de Jong. Nadat hij gisteren tweede werd op de 5 kilometer, pakte hij nu op de 10 kilometer het goud. In een prachtige rit dook hij onder de tijd van zijn ploegenoot Jorrit Bergsma. De Jong finishte in 12 minuten, 53 seconden en 90 honderdste. En dat was 4 seconden sneller dan Bergsma die tweede werd. Het was de vijfde wereldtitel op de 10 kilometer van de Jong. Dertien jaar geleden werd hij voor het eerst wereldkampioen en die statistieken had de steen goed in zijn hoofd zitten. Nee, nee, nee. Deze, deze stond in mijn geheugen gericht dat ik in 1999 voor het eerst uh, wereldkampioen werd bij de senioren. Ja, als er dan twee keer een week afstander geweest is en twee keer staat jouw naam bovenaan het lijstje, dan uh, dat speelde al, uh, al twee jaar met me mee. Zeg, um, Jorrit Bergsma rijdt voor jou. Uh, jij ziet natuurlijk ook zijn eindtijd. Dat, uh, dat gaat uh, ook niet aan jou voorbij. Hoe ga je daarmee om? Ik wist nog ik heel goed waar ben en uh, dat ik dit aankon. En uh, deze tijd die, uh, die Jorrit op de borden zette, die, uh, daar schrok ik niet van. Wel toen hij 30 laag ging rijden. En als hij dat naar huis toe, toe rijdt, dan rijdt hij uh, 12,50. En uh, dat had vandaag wel erg hard geweest. En deze tijd die ik nu rijd, uh, ja, dat was ook wel het uh, maximale wat er even in zat. Um, ja, goed, de cijfers zeggen nu dat jij de meeste hebt, de meeste titels. Hoe zou je jezelf als 10 kilometer rijder omschrijven in de neder Nederlandse schaatsgeschiedenis? Nou, wees, wees niet bescheiden. Nou, ja, de specialist natuurlijk. En Ik ben gewoon de specialist en dat ben ik al jaren. En de 10 kilometer is mijn afstand. En de 5 kilometer, daar, daar pak ik mijn prijs ook op mee. Ja. Maar ben jij de beste? Ik ben absoluut de beste. En dat laten de statistieken zien. Bob de Jong in gesprek met verslaggever Steven Dadebout. Een echt zelfverzekerde wereldkampioen, Sebastian Timman Is Bob de Jong ook de beste 10 kilometer schaatser die jij ooit gezien hebt? Uh, ja, wel als je kijkt inderdaad, sinds uh, de, het begin van de WK-afstanden... als hij erbij was, hij was er twee keer niet bij... Uh, maar als hij erbij was, stond hij op het podium en nu dus inderdaad zijn vijfde titel. Hij is uh, daarmee Johnny Romme voorbij gegaan op die ranglijst. En als je kijkt naar de tijd die hij vandaag rijdt en de manier waarop hij hem rijdt... en vooral eigenlijk het beslissende moment zo rond de zes kilometer waarop hij het even moeilijk had... En dan laat hij niet het kopje hangen. Maar juist andersom wist hij toch nog weer een versnelling door te voeren. Waardoor hij terugkwam in zijn ritme. En reed hij hem nou ja, mooi naar huis toe. Om maar eens even die term van hem over te nemen. 12 53, 91 dat is de vierde tijd ooit gereden Kramer was één keer sneller, Bergsma was één keer sneller... en Bob de Jong was zelf één keer sneller. Maar hij is echt uh, ja, de beste 10-kilometer-rijder... die er sinds 1996 is geweest. Sinds de week alstanden aan de bronnen. Ja, en die uitspraak die hij na afloop deed en die houding die hij aanneemt... dat past toch ook wel echt bij Bob de Jong, hè? Ja, en vooral ook een beetje bij uh, Bob de Jong, die zich op die manier een beetje uh, probeert af te zetten zeg maar, tegen Sven Kramer. Hè. Daar wordt hij toch vaak mee vergeleken, wordt hij vaak mee geconfronteerd. Uh, vandaag toch ook weer mensen die zeiden, ja, maar Kramer was er niet. En dan reageert Bob ook afgelopen week op de persconferentie ook door te roepen, Kramer heeft niks te zoeken in deze vorm uh, die hij nu heeft op de 10 kilometer want hij heeft zich ook niet geplaatst. Uh, uh, soms slaat Bob daar een klein beetje in door. Moet hij een beetje voorzichtig zijn, vind ik. Want hij is gewoon een hele goede schaatserijder. Dat heeft hij wel bewezen op de schaats. Dat hoeft hij niet te bewijzen met sterke taal uit, uh, vanuit zijn mond. Ja, uh, toch, die tijd van Jorrit Bergsma, dat was moeilijk. Uh, en, en het leek ook heel lang moeilijk of hij het zou halen. Ja, precies. Uh, Bergsma had, uh, had een sterke tijd neergezet met zijn 1257. Maar aan het einde liepen de rondetijden van de Jorrit Bergsma toch wel iets te veel op. En toen voelde je al wel een beetje aankomen... wetende dat Bob de Jong altijd wel weet te versnellen... Nog of in ieder geval die tijden vlak weet te houden aan het einde. Dat uh, dat zeg maar uh, uh, de kans was voor Bob om de ronde door te gaan. En, uh, en dat lukte uiteindelijk ook. En het verschil was uiteindelijk zelfs bijna vier seconden. Dus dat dan toch nog best wel veel. Ja, hij, hij bekende uh, dat hij halverwege zijn eigen rit nog dacht... dat hij het niet zou halen, de Jong. Geloof je dat ook? Ja, dat, dat was wel dat kantelpunt hoor. En dat, dat heeft hij altijd wel een beetje in zijn 10 kilometer. Hij heeft het in ieder geval vaker gehad, laat ik het zo zeggen. Ook de 10 kilometer waarin hij zich moest plaatsen voor de Spelen van Turijn. Kan ik me herinneren dat hij zelfs nog overeind kwam halverwege de 10 kilometer. Alsof hij uit een soort trance ontwaakte. Zo van, waar ben ik eigenlijk? Oh ja, ik ben bezig om me te kwalificeren voor de Spelen. En op die Spelen won hij uiteindelijk nog het goud ook. Maar Bob heeft wel eens van dat soort momenten inderdaad in zo'n race. En hij, hij schaatste er vandaag ook weer prima doorheen. Dat toont ook zijn klasse, vind ik. Ja, dan de vrouwen. Uh, ook die reden langs de langste afstand. Vijf kilometer. Martina Sablikova. Nou ja, dat wist iedereen wel, denk ik. Uh, ja. 6,50, 46. De tweede tijd die ooit gereden ja. werd in Veen En het gat was wel erg groot, hè, met de rest. Ja, ja, ja het gat was erg groot met de rest. Uh, meer dan zes seconden uiteindelijk. Met de nummer twee, Stephanie Beckert, die... Waar Sablikova de rondetijden uh, langzaam naar beneden wist te drukken. In de slot waren ze van de race en zelfs nog in de laatste ronde uh, seconden sneller wist te rijden dan de ronde daarvoor. Wist Beckert uh, dat niet te doen. Die rondetijden liepen te veel op. Uh, ik had Beckert wat dichter in de buurt verwacht van Sablikova. Ik had meer een tweestrijd verwacht zeg maar. En die tweestrijd kwam er, uh, kwam er absoluut niet. Sablikova uh, reed ook voor Beckert dus op de baan was die tweestrijd er al niet. Maar uh, klok en de tijden vergelijkend kwam die strijd er ook nooit. En uh, Sablikova ja volkomen terecht weer wereldkampioenen. Uh, ook alweer voor de vijfde keer op reis is op gelijke hoogte gekomen met Goenda Niemann. Becker 2, Perstijn 3. Beste Nederlandse Diana Valkenburg op de vijfde plaats. Maar op hele, hele ruime achterstand hoor, van Sablikova. 23 seconden. Ja, en Anouk van der Weijden en Jorien Voorhuis... Voor ja, ja achtsteen en geen negende. Ja. Nee, nee, achtsteen en negende. Helemaal geen rol van betekenis uh, uh, voor, uh, voor het podium. Is alweer de zesde keer op rij dat er geen Nederlands op het podium stond... van de vijf kilometer bij de weken afstanden. Eerder op de dag, Margot Boer, het brons op de duizend meter. En ook daar was het goud voor de favoriet. Christine Nesbit was, uh, zoals heel dit seizoen, de snelste. Uh, eigenlijk was het allemaal een beetje voorspel. Want eigenlijk had je ja. dit van ja, gisteravond gewoon kunnen zeggen. Dan had je er misschien één van de negen fout gehad, maar meer ook niet. Ja, als je hierop gegokt had, ik weet niet of dat kan hoor, bij die Engelse boekmakers, maar dan <laughs> verdien je niet veel als je deze winnaars uh, hebt gegokt. Nee, Nesbitt ook. Het hele seizoen ongeslagen geweest op de duizend meter. Waar ze reed, daar won ze. En dat doet ze vandaag ook weer in een prima tijd. 1 15, 16 Dicht op het Barenkoor. En uh, ja, achttiende ruim sneller dan de Chinese wereldkampioen. In sprint Jingyu, die tweede wordt. Nesbit neemt een beetje revanche op die Chinezen. Want ze baalde toch behoorlijk dat die Chinezen in Ken, uh, Canada, in Calgary. de wereldtitel afsnoepten van Nesbit. Nou, ze uh, bekroont hier haar mooie seizoen met een tweede wereldtitel. naar de 1500 meter gisteren al. Jingyu, dus tweede. En Margot Boer neemt toch nog een prijs mee. aan het einde van een seizoen waarin ze wel oké okay was, maar uh, niet meedeed, steeds om de hoofdprijzen. Met die derde plaats, bronzen medaille, In ieder geval nog een keer internationaal op het podium gestaan dit seizoen. Op het moment dat het moest. Ja, het was haar tweede bronzen op een weken afstand. Een prestatie waar ze blij mee was. Want Boer had de hele week naar deze race toegeleefd. Ja, klopt. Al uh, denk vanaf dinsdag. al uh, Alles op zaterdag. En alles en, uh, om me heen ging een beetje langs uh, me. Ik liep soms langs mensen. En dan wist ik eigenlijk honderd meter later niet meer wie er nou langs me was gelopen. Alles en al vier keer deze race gedroomd. En...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 Ja, Margot Boer. Uh, Sebastian, was het haar mazzel dat ze reed... Uh, rechtstreeks tegen Christine Nesbit? Nou, ik vond het eigenlijk dat ze daar goed mee omging. Zo uh, moet ik het eigenlijk zeggen. Want uh, tuurlijk is lekker als, uh, als zo achteraf... Hè, kun je dat inderdaad zeggen dat ze tegen de winnares reed. Maar het kan ook een nadeel zijn... Want Nesbit kan dan zo hard bij je wegrijden dat je denkt van... oh, dit gaat helemaal niet goed en dat je het kopje laat hangen. Maar dat deed Boer niet, om even een schaatscliché te gebruiken. Ze bleef haar eigen race rijden. Maar ze finis dan weliswaar een seconde achter de Canadezen. Maar het is goed genoeg voor de bronzen medaille. Dus dat, daar is met die omstandigheden is ze goed omgegaan. Irene Wust wordt uh, trouwens vijfde. Geen podium dit keer voor haar. En Laurine van die uh, eindigt op de elfde plaats. En dan morgen nog... Morgen gaan we de 500 meters rijden bij de mannen en de vrouwen. Dus zou het zomaar kunnen dat we daar nog één of twee individuele medailles gaan zien. En daarna de ploegenachtervolging. En nou, daar hebben de Nederlandse mannen wat goed te maken. Want die kwamen vorig jaar niet verder dan de derde plaats achter de Verenigde Staten en Canada. Maar Sven Kramer doet weer mee. Dus verwacht iedereen de gouden medaille op die ploegenachtervolging. En de vrouwen, ja, ik weet niet of ze het kunnen winnen van Canada. Medaille zou mooi zijn. En we gaan even vooruitkijken naar de twee wedstrijden die zo om kwart voor acht beginnen. De eerste is Heerenveen-VVV. Heerenveen nummer zes, maar het verschil met nummer één is maar vijf punten. En iedereen weet hoe uh, AZ er aan toe is op het ogenblik, zeker na de bekernederlaag tegen Herakles. Dus ja, wat is vijf punten? Kwestie van een goede serie neerzetten. En dat zou zomaar kunnen tegen uh, VVV beginnen, uh, Philip Koken. Zeker vijf punten, dat is ook het overbrug. Het Abelense stadion stroomt inmiddels voor. We maken ons op voor het Friese ziet Het Friese bloek, tjog op. Daar gaat een Friese hart altijd van open. Maar uh, ja, er, er wordt ook nog teruggekeken hier op die wedstrijd van woensdag. En als je hier dan uh, rondloopt en wat mensen spreekt van Veen, dan spreken ze toch allemaal over het feest van de gemiste kansen. In vijf minuten hebben ze de bekerfinale weggegeven. Dat blijft er een beetje over. Dat is een beeld dat blijft hangen van die wedstrijd tegen PSV en 1-3 Nederlaag. Wat eigenlijk onnodig was gezien de krachtsverhouding, gezien het aantal kansen. Maar goed, uh, ja, ze putten dan een beetje troost uit de manier waarop ze gespeeld hebben. Maar het uh, ja, is toch een ram uh, die ze hebben gekregen. En eigenlijk werd het een dubbele ram na die uh, overwinning van Herakles. Want opeens kwam hier in het uh, Friese Haagje besef door Van uh, Verrek. Als wij Europees voetbal willen halen, wat toch het doel is hier bij Wijn. Dan moeten ze bij de eerste vier waarschijnlijk gaan eindigen. Want uh, door die zegen van Herakles... Is het uh, waarschijnlijk zo dat de nummers 5 tot en met 8 om play-offs gaan spelen voor Europees voetbal? En dat slechts de uh, nummer 1, 2, 3 en 4 zeker zijn van Europa League voetbal. Het zij uh, Champions League voetbal. Maar inderdaad, Ajax PSV morgen. Een van die twee vloegen gaat dus punten verliezen. En als Herenveen hier vanavond wint tegen VVV. Komt het weer dichter bij die top. En ja, AZ gaat misschien wel punten verliezen. Het wordt nog spannend in de slot van de competitie. Het slotstuk van die competitie gaat in elk geval beginnen nu voor Herenveen. Met die wedstrijd tegen VVV. Eén wijziging bij. Uh, Heereveen, Jan Maat is ziek. Die heeft koers. Die wordt vervangen door Doker Smit. En bij VVV, dat ook op zoek moet aan naar een overwinning na twee nederlagen. Daar heeft Tom Lokhoff uh, ja, het elftal een beetje door elkaar gegooid. Vijf nieuwe spelers in het team vergeleken met vorige week: Cela, Ucebo, Maguire, Emi Nieke en ook Linsen. Die krijgt een uh, basisplaats vandaag. Ja, en in die nieuwe frisse samenstelling moet er dan eindelijk weer zijn een overwinning gaan volgen na twee nederlagen voor VVV. Op de achtergrond hoort hij al dat Friese volklied. We gaan over een paar minuten beginnen hier in Heerenveen. Met Heerenveen tegen VVV. En er is zo ook nog Naknek. Uh, het verschil tussen de nummers 12 in Raakles en nummer 16. VVV Venlo is maar vijf punten. En daar staat Naks zo'n beetje tussen. Uh, NEC staat er net boven. Dat kan zich misschien wat veiliger wanen. Maar uh, heeft toch de punten nog steeds hard nodig, denk ik Frank Wieluart. Ja, dat, ze kunnen bij NEC voorzichtig naar boven kijken, terwijl ze bij NAC ondanks een paar goede resultaten in de afgelopen thuiswedstrijden tegen Ado en PSV zullen ze toch nog een klein beetje schuin naar beneden kijken met angst en beven wat VVV doet zolang ze dit soort wedstrijden nog moeten spelen en niet, voor de, niet zeker zijn van een overwinning Ho hoe ver kan NAC dan zeker zijn van een overwinning nou de laatste weken in eigen huis redelijk zeker zolang Kolk meedoet die scoorde de afgelopen twee thuiswedstrijden tegen ADO en PSV twee keer. En hij doet vanavond ook weer gewoon mee. Want John Karelsen heeft niet zoveel reden gehad om te wisselen. Na uh, de afgelopen weken. En dus uh, laat hij iedereen die kan spelen ook uh, daadwerkelijk gewoon staan. Het was even de vraag of Ten Rouwelaar kon starten. Die raakte geblesseerd op de training. Maar staat vandaag gewoon in de basis. En ook uh, Bukhari staat er weer gewoon bij. Bonavacia staat achter Kolk. Het vertrouwde recept waar de laatste weken uh, redelijk succes mee is gehaald. Zeker in Breda. En NEC, ja, dat is de laatste weken behoorlijk opdreven. De laatste vier wedstrijden, tien punten gehaald, drie keer gewonnen. En uh, het voetballen is goed en nu horen daar ook de punten bij. En dan gaan ze naar Breda, waar ze de laatste jaren, niet vorig jaar, want toen werd er met 2-0 verloren. Maar de laatste jaren zeer regelmatig punten mee naar huis nemen. En in de wetenschap dat de komende weken nog de Graafschap en Excelsior op het programma staan. Ploegen waar NEC van denkt te moeten kunnen winnen, normaal gesproken. Ja, dan sta je zomaar in de buurt van plaats 8. En dat is een plek die weer recht geeft op Europese playoffs. Dat is een beetje waar Nijmegen zich op richt. En intussen probeert NAC zich te ontworstelen aan het groepje dat, uh, waarvoor nog degradatie of na-competitie plaatsen uh, dreigen. Excelsior, VVV, ADO, Utrecht. Dat groepje een beetje waar Herakles ook nog een beetje tegenaan schurkt, zullen we maar zeggen. De wedstrijd is begonnen en staat onder leiding van scheidsrechter Janssen. En hij wordt begeleid door de assistent scheidsrechters Janssen en Jansson. Oftewel de drieërs hebben hier de leiding vandaag. En dan gaan we kijken bij die andere wedstrijd. Filip Koker bij Heerenveen VVV. Waar uh, we een paar seconden onderweg zijn. Uh, waar Heerenveen meteen met een verre trap probeert om de defensie van VVV te verrassen. Maar uh, ja, zo snel zou dat nog niet gaan. En uh, ja, de intentie van VVV is onmiddellijk duidelijk. Uh, want uh, VVV doet werkelijk 15 seconden om de eerste inworp van de wedstrijd te nemen. Zij zullen het spel waarschijnlijk in het begin wel gaan vertragen. Dat uh, lijkt me ook het enige recept tegen die goede spitsen van Heerenveen. Hoewel, als je hier uh, bij Heerenveen een beetje rondneust dan, uh, en rondvraagt... dan vinden ze niet alleen uh, de ontwikkeling van die spitsen heel erg belangrijk... maar het grootste aandeel van het succes heeft toch ook, uh, laten we hem vooral niet vergeten... Sven Kums, die is zo belangrijk op het middenveld bij uh, Heerenveen. Terwijl Ucebo nu doorbreekt namens VVV, die geeft een voorzet... en meteen wordt hij daar weggehaald door uh, Doken Smit, de rechtsback die dus uh, Jan Maat vervangt. Als rechtervleugelverdediger bij Heerenveen. Kums, dat is echt een mannetje om in de gaten te houden. Hij ligt hier nog drie jaar vast. En nog een optie van twee jaar heeft Veen. Die willen ze voorlopig echt niet kwijt. Een minuutje gespeeld, 0-0 tussen Veen en VVV. Breda, Frank Wieluit. Ook een minuut onderweg, ook nog 0-0. Koenders in balbezit, geeft af aan Leurling. Die gaat even binnendoor bij uh, George. En uh, geeft dan weer vervolgens af aan Bonifatia. Koenders doorgelopen richting de achterlijn. Dreigt even met de voorzet dan toch de paas. Bij de eerste paal wordt weggewerkt achterin bij NEC. In eerste instantie, in tweede instantie Amieux Die uh, de bal dan diep geeft, is de enige naam die bij NEC veranderd is. Ten opzichte van uh, vorige week. En uh, nu is weg voorin. Heeft wat ruimte en uh, neemt uh, daar drie verdedigers mee. Kan de bal dan naar rechts leggen, naar voor. Maar die ziet eh, Zeevuik even over het hoofd. Loopt zich vervolgens vast. En dan kan Nakker weer uitkomen. Bij NEC dus op linksback Amieu milieu. En eh, dat heeft er uh, alles mee te maken dat uh, de vaste uh, linksback-comboy is uh, geschorst. En. Uh, dat is de enige wijziging bij NEC in deze wedstrijd. Nu Nuitink, de centrale verdediger. Jonge talent uit de Nijmeegse regio die de bal diep geeft. En NEC dat probeert de volgende aanval op te bouwen. Na twee minuten gaat de bal dan uiteindelijk over de zijlijn. En mag NAC gaan ingooien. 0-0 is het nog in Breda. I can't sleep without you van de Golden Earring. Kijken of het gejuich in Kerkrade net zo hard is als uh, Roda nog steeds voorstaat met 2-1 tegen Vitesse. Andy. Ja, we zijn begonnen rustig aan de tweede helft. En uh, die eerste helft begon ook heel rustig, de eerste 20 minuten. Maar daarna kreeg ik toch wel een enorme last van een goed humeur door het uh, vertoonde spel... En het, uh, de leuke doelpunten die gescoord werden. Want het staat 2-1 in het voordeel van Roda. Balbezit Jonker. Speelt de bal even naar de linkerkant. Eén wissel aan de kant van Roda. Als Ibada ertussen zit. En de bal over de zijlijn komt. Eén wissel aan de kant van Roda. Want Ramzi, die op slag van rust geblesseerd raakte. Adil Ramsey, Is vervangen door Mark-Jan De inworp halverwege de helft van uh, Vitesse. Is voor Rodie C aan de linkerkant van het veld. Hemte gaat dat doen op zijn 30 ste verjaardag. Van harte heeft de bal gegooid. En uh, Marjan Vledeers heeft zijn eerste bal bezit te pakken. En doet dat uh, meteen goed op. Uh... De Beulen krijgt uh, de de bal terug en wordt onderuit gehaald. Levert een vrije trap op, op een uh, aardige plek. In ieder geval niet om de bal in één keer op het doel te, te rossen... maar wel om uh, mogelijk mensen die mee, nu mee naar voren gaan uh, te laten koppen. Ik zie Vukovic uh, naar voren gaan en dat is een uh, grote sterke Servier die aardig kan koppen. En natuurlijk kan Malky dat ook, de topscorer, maken van het uh, eerste doelpunt in deze wedstrijd... die uh, staat er ook klaar voor. Uh, Mats Jonker heel dicht bij de keeper, uh, staat dan in buitenspelpositie, komt dan terug. Uh, uh, richting uh, zeg maar het strafschopgebied, de, de rand daarvan, als de vrije trap genomen gaat worden. Die wordt door vormen genomen richting tweede paal. En bij de tweede paal staat uh, Jonker, maar die kan niet koppen uh, omdat uh, Butner ertussen tussen zit. Maar Jonker krijgt dan toch nog in tweede instantie balbezit en een duwtje en de vrije trap mee. En uh, zullen we die dan ook nog even meenemen? Want dat is een uh, zeg maar identieke vrije trap aan de rechterkant. En ook uh, deze bal zal voor het doel worden uh, ge gerost. En dan kijken of je iemand kunt vinden die zijn hoofd er tegen aan kan zetten. me komt nu van de andere kant. Kijken of hij. Uh... Die uh, vrije trap uh, zal gaan nemen. Of Mark-Jan Vlederis met links. Het is Vormer die al aangeeft van uh, uh, zo uh, moeten we het in ieder geval gaan doen. Maar ik denk dat het uh, uh, Vlederis is die het uh, met links doet. Want dat uh, zou wat gevaarlijker zijn. Krijgt het uh, seintje van Gensrecht Schenkels dat team. Mag nemen en Vlederis neemt die bal ook. Richting tweede paal. Gevaarlijk doelpunt. Oh, oh, doelpunt. Ja hoor. Het is 3-1. En de maker van het doelpunt is Matt Jonker. Vorig jaar 20 doelpunten. Nu, omdat die gekke Malkie zoveel scoort. en hij ze vaak mag aangeven. stond hij pas op 5. Maar dit is een belangrijke. Vlak naar rust is het 3-1 geworden voor Roda. Doelpuntenmaker naar die vrije trap. van Martijn Flederens. met het hoofd. Matt Jonker. 3-1. Roda leidt tegen Vitesse. Heer de VNVVV, 4-poker. We zijn zo ruim 8 minuten onderweg. De stand is nog altijd 0-0. We hebben twee kansjes gehad. Mogelijkheden liever gezegd een schotje van Wildschut in de handen van, uh, van de bussen. En één kopballetje van Dost die uh, makkelijk gekeerd kon worden door Dennis Gentenaar. Er gebeurt nog niet al te veel. De meeste balbezit is wel voor Heerenveen. dat probeert tot aanvallen te komen. ja Hij probeert er langs te komen bij de vleugelverdedigers bij uh, VVV via Narsing en Asaidi. Maar dat lukt tot dusver nog niet. En Heerenveen valt ook een beetje aan met de remmer op. En dat komt omdat uh, Heerenveen nogal beducht is voor de counters van VVV. Wellicht nu eentje als Wildschut ermee mee vandoor gaat. Maar die komt niet. Nu zomer tegen zomer verdedigt heel knap tegen de snelle Wildschut. En uh, met Wilschut is dan een van die uh, counterspelers genoemd. Tenminste, spelers die goed op de counter kunnen spelen. Meteen nu in de tegenaanval, overigens. Asaidi die de bal nu weer kwijt is aan uh, Maguire. Die weer probeert een aanval op te zetten voor VVV. Maar ook Ucebo die kan heel goed uh, counteren. En Linsen die staat er nu ook als, in, uh, als spits. Die begon als linkerspits, is nu uitgewaaid als rechterspits. Die duikt overal op voorin, heeft een beetje een vrije rol op het veld. Die kan ook heel goed gebruikt worden bij het countervoetbal dat VVV wil gaan spelen. Want ja, Herenveen won al twee keer dit seizoen van VVV. 3-0 in de competitie, 2-0 in de beker. Maar dat was nog allemaal in het de boek tijdperk. En goed beschouwd, dus een heel ander team. Een kopbal van Dost gaat nu net naast. Maar uh, die werd flink uit positie gebracht door uh, zijn uh, man. Dat was Forstermans uh, die heel dicht tegen Dost stond aangeleund. Het was een moeilijke kopbal... Die uh, ja, toch nog wel anderhalve meter naast het doel gaat van Dennis Gentenaar. We hebben zo'n uh, tien minuten gespeeld. Het is 0-0 nog altijd tussen Herveen en VVV. Naknek, Frank Wielheid. 10 minuten onderweg ook nog 0-0. Een hele grote kans gezien voor NEC op aangeven van George. Was het Schöne die heel lang wachtte met beslissen hoe hij nou precies ten Rouwelaar ging verschalken. En op het moment dat hij had moeten bedenken dat het stiftje de beste oplossing was. Schoot hij hem hard tegen ten Rouwelaar op. Het is de enige grote kans in deze wedstrijd tot nu toe. waarin NEC nu in balbezit ook via Van Eyde zich totaal niet verstopt. Dat kan de ploeg uit Nijmegen ook helemaal niet. Dat moet overal op dezelfde manier proberen te voetballen. Die hebben zoveel voetbal in de ploeg. Op die manier zullen ze wel moeten spelen. Die kunnen niet hangen en dan wachten en counteren. Daarvoor hebben ze het elftal simpelweg nu nu de bal diep gegooid richting voor. Die kan de bal niet onder controle krijgen. Dus blijft er de doeltrap over. Uh, voor Ten Rauwelaar. De man dus die, waarvan men uh, even vreesde dat hij geblesseerd zou raken uh, deze week. Sterker nog, hij was geblesseerd. Maar hij is net op tijd weer fit genoeg voor uh, deze wedstrijd gebleken. We zijn elf minuten onderweg in Breda bij Naknek. En het is nog 0-0. Bij 2-0 bij Rona Vitesse sloot Vitesse heel snel aan. Nu niet. En die houdt Nee, want er is een hoekschop vanaf de linkerkant. De eerste in deze wedstrijd voor Roda. Wordt genomen door Fledeers. met het linkerbenenbal voor het doel. Wordt uh, weggewerkt, moeizaam. En dan eens kijken wat Ibarra kan. Dat is een uh, sprinter, die uh, Colombiaan. Of, uh, nee, Ecuadoriaan. En uh, hij kan het sprintduel niet winnen. Uh, hemte op zijn verjaardag was uh, de winnaar. En dus is Roda in balbezit. Doet dat uh, rustig even via keeper Kishek. Die één keer verslagen is door een prachtig doelpunt van Prupper. 3-1. Leuke wedstrijd om naar te kijken. En voor de spanning zou het leuk zijn als Vitesse nu weer gaat scoren. VVV met de rug tegen de muur tegen een aanvallend heer de Veen. Philip. Ja, zo begint het uh, zich uh, aan te ontpoppen. Het jury ziet het nu aan de bal. VVV wordt helemaal teruggedrongen. Verdedigt op dit midden moment met 11 uh, man op de eigen helft. Heerenveen begint goed te spelen, begint goed te combineren. Kansen komen er nog niet, maar het publiek gaat nu voor het eerst in de wedstrijd een beetje meedoet. Ook al omdat Assaidi de publieks lieveling aan de bal is. Voorzitter van nu van Breuwe, die wordt weggekopt door Wildschut. Die ook al meeverdedigd in zijn eigen strafstopgebied. En nu rost in pure paniek Eminieke, die centraal achterin staat bij VVV samen met Forstermans. Een combinatie die voor het eerst geprobeerd wordt dit seizoen. Die rost de bal maar weg. Nu balbezit voor Van der Bussen, de keeper van Heerenveen. 0-0 na ruim 12 minuten spelen bij Heerenveen VVV. En ook ruim 12 minuten gespeeld bij Naknek. Het is daar ook nog 0-0. We zitten een minuut of 10 in de tweede helft bij Roda Vitesse. Het staat daar 3-1 in het voordeel van de thuisclub. In de late wedstrijd straks is Ado tegen FC Twente. En dan gaan we nog even kijken of er in de eerste divisie nog gescoord is. Uh, nee, bij Telstra Eindhoven is het nog steeds 0-0 na bijna een half uur spelen. Tot zo naar het journaal. Bekers maakt zich enorm druk over eenzaamheid in Nederland. En dan kom je mensen thuis en dan ben je gewoon verbaasd. Hoeveel mensen er alleen zijn en geen contact hebben. Het kan gewoon niet. Hier moet ik wat mee. Daarom richt hij de restos van harte op. Waar je thuis voelt, waar je je opgenomen voelt. Zijn restaurants in achterstandswijken moeten de ontmoetingsmachine van Nederland worden. Waar je je welkom voelt. Ontbijt met deze aparte restaurateur morgenochtend van 7 tot 8. En dit is de zondag. Radio 1.